uit de strop in mijn das. Speltje in mijn haar, ook mijn en schaar stel dat jij er niet te was. Jij bent de room in mijn koffie, jij bent het zout op mijn ei. Het je bij de is uit je bij de vist fijnste toetje ben jij. Zijn soms wat doelloos, klinkt soms gevoelloos, het het lijkt, lijkt soms een misverstand, verstand, maar het is de waarheid van. Jij bent het stuur van mijn auto, jij bent de bel op mijn fiets. Zonder jou was ik niet, wat ik nou was niet, zonder jou was ik niet. Gevoelloos Het lijkt soms een misverstand Maar het is de waarheid Want jij bent het stuur van mijn auto Jij bent de bel op mijn fiets Zonder jou was ik niet Wat nou was Nee, zonder jou was ik niet Zonder jou was ik niet